Noodpakket Of je nu alleen woont of een gezin hebt, het is altijd slim om voorbereid te zijn op een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen. Veel van de spullen die hieronder genoemd worden, heb je waarschijnlijk al in huis. Verzamel ze op een handige plaats die in noodsituaties snel en makkelijk bereikbaar is. Als het even kan in een waterdichte verpakking met een rampeninstructie erbij. Volg informatie overheid. Een basisnoodpakket bestaat uit radio op batterijen of op windbare radio. Afgestemd op de rampenzender. Zaklamp. Extra batterijen. Eerste hulpkit met eerste hulphandboek. Lucifers in waterdichte verpakking. Vaccinelichtjes. Warmhouddekens. gereedschapset, Waarschuwingsfluitje. Het is verstandig om daarnaast ook de volgende producten toe te voegen aan een noodpakket. voorraad van enkele flessen water. Contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Reservesleutels van huis en auto. Plattegrond van de omgeving, een autokaart en een lijstje met de telefoonnummers van mogelijke opvangadressen. Desinfecterende handgel, voorraad houdbaar eten. Voorraad verzorgingsartikelen zoals op papier, vochtige doekjes, zeep, wasmiddel, maandverband, tandpasta, tandenborstels. Voorraadje van de medicijnen die je op doktersvoorschrift gebruikt. Regenponchoos. Aanvullende voorbereidingen. Afhankelijk van je eigen situatie, de samenstelling van je gezin of je gezondheid, heb je misschien andere dingen nodig. Vul de lijst daarom zelf verder aan. En controleer elk half jaar of je voorraad nog compleet en houdbaar is. Ook is het handig om in een noodsituatie telefoonnummers en andere belangrijke informatie direct bij de hand te hebben.